5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdijk. De AIVD moet bezuinigingen. Wat betekent dat voor de veiligheid in ons land? Dat vraag ik zo aan minister Plasterk. Eerst het en journaal door het nergens. De politie blijft ook morgen en mogelijk nog langer posten bij de middelbare scholen en mbo-opleidingen in Leiden. Dat heeft burgemeester Lenferink bekendgemaakt. Volgens de burgemeester blijft de dreigingssituatie in Leiden onveranderd. Scholieren vinden de aanwezigheid van agenten in kogelvrije vesten wel prima. Ja, ik vind het wel goed dat ze er zijn. Ik voel me ook een stuk veiliger nu, want ze beschermen je wel. Mocht er toch iets gebeuren, hoewel die kans niet heel erg groot gaat... dan zijn ze er in ieder geval, dus dan kunnen ze sneller ingrijpen. De jongen die vastzat vanwege de dreiging van een schietpartij... op een school in Leiden, is vandaag vrijgelaten. Minister Plasterk erkent dat de bezuinigingen op de veiligheidsdienst AIVD... raken aan de veiligheid. Dat zei hij in de Tweede Kamer na vragen van de oppositie. In het regeerakkoord is afgesproken dat de AIVD structureel een derde van het budget kwijtraakt. Plasterk noemde die maatregel pijnlijk. Hij is nog aan het uitzoeken hoe de bezuinigingen precies moeten worden ingevuld. Maar zei dat er bijvoorbeeld straks minder landen in de gaten kunnen worden gehouden. De minister benadrukt dat dit jaar nog niet wordt bezuinigd en dat de maatregel geleidelijk wordt ingevoerd. Pas in 2018 gaat de maatregel in zijn volle omvang in.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 Het is voor het eerst dat de AIVD de namen van de groepen noemt. Maar verder blijft de inlichtingendienst vaag over de werving van jihadstrijders. Zegt justitieverslaggever Robert Bas. Ik denk dat ze het ook gedeeltelijk niet weten. En gedeeltelijk uh, wil de AIVD nooit zoals dat zelf zeggen: van wat is nou hun kennisniveau uh, aan de buitenwereld laten zien? Maar je voelt toch ook wel, uh, bijvoorbeeld als het om die jihadreizen gaat, in de media staan hele andere verhalen dan in het jaarverslag wat het jaarplant staan. Je kan je afvragen of ze inderdaad wel zo op de hoogte zijn van de omvang van. Uh,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 Militair bondgenootschap heeft meerdere keren gezegd... geen plannen te hebben voor een interventie. Israël zei vandaag dat het Syrische leger... chemische wapens heeft ingezet tegen de opstandelingen. Vorige maand beschuldigde het Syrische regime en de opstandelingen... elkaar ervan chemische wapens te gebruiken. Maar een onafhankelijke bevestiging daarvan is er niet. In de fraude met huur- en zorgtoeslagen zijn twee hoofdverdachten aangehouden. Mannen van 36 en 39 uit Capelle aan de IJssel. Zondag kwam naar buiten dat bendes uitkeringen en toeslagen incasseren op bankrekeningen van Bulgaren die niet in Nederland wonen. Staatssecretaris Wekers zei in de Tweede Kamer... dat de FIOT en het Openbaar Ministerie sinds mei vorig jaar bezig zijn... met een onderzoek naar deze zaak. Uh, deze specifieke fraudezaak was ik niet op de hoogte. Uh, dat is ook logisch, want uh, uh, hele specifieke fraudezaken... er zijn uh, wel meer dan 5000 fraudesignalen... in het jaren die, uh, die de Belastingdienst oppikt. Daar wordt de staatssecretaris natuurlijk niet van op de hoogte gesteld. Het is wel zo dat uh, de ambtenaren van de Belastingdienst...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 Het weer wolkenvelden trekken over het zuiden en oosten met lokaal nog wat regen. Op andere plaatsen geregeld nog zon. 12 tot 15 graden is het. Morgen en donderdag in het midden en zuiden zonnige periode. In het noordwesten en noorden meer bewolking. En de maximum temperatuur loopt op tot 22 graden op donderdag. Verkeersinformatie bedaren we bij, bij Notspaan. Het is niet drukker dan normaal op dinsdag. De meeste fieden staan nu in de regio's Utrecht en Rotterdam. Twee opvallende zaken. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw Vennep, 5 kilometer fieden. Is daar een aanrijding geweest. De rechte rijstrook is dicht. Wat meer vertraging is er op de A15 richting Europoort tussen Rotterdam-Sjardoos en de botdeck 8 kilometer. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Fabel.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 Of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl slash zakelijk. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Vanavond in Altijd Wat. Zout. Cruciaal voor de mens en tegelijkertijd gevaarlijk. Voor de voedingsindustrie is het vooral een goedkope smaakmaker. En dus zit het werkelijk overal in. En daar gaat het mis. 2000 doden per jaar. Het zout in altijd wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Zo, plafondstuken? Ja, jouw klus verdient een echte vakman. Italië had een nationaal geschenk voor die Holländer: wegen der Krönung. Drei jaren, 0% financiering op de Fiat Panda Editionen Cool. Met Airco- en Radio-CD-spieler. Wieso denn die Italiener? We zijn toch die specialisten in auto's? Ja, ja, maar niet in geschenken.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 Met Tim Overdik. 7 over 5, goedemiddag. Ook nieuws vandaag. Het Boekenweek geschenkt komt van de hand van Tommy Wieringa. Nee, zo'n ding schrijven. Een boek schrijven. Onder druk. Te weten dat 800.000 mensen... 800.000 mensen gaan dit geschenk zien. Straks een gesprek van Jeroen Wielaard met de schrijver. En dan eten ze ook samen taart. Ja, dat straks. Eerst de staatsveiligheid. In het jaarverslag van de inlichtingendienst AIVD stelt de geheime dienst dat de komende jaren ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt als gevolg van de bezuinigingen. Vanaf 2018 moet de dienst 70 miljoen euro inleveren. Dat is een derde van het budget. Minister Plasterk, Binnenlandse Zaken, Goedemiddag. Goedemiddag. Wordt Nederland onveiliger als dit zo doorgaat? Uh, nou, als het dit steeds zo doorgaat, dan gaan natuurlijk uiteindelijk wel uh, dit. Uh... Ik moet eerlijk zeggen, dit is een grote en, en ik vind het ook een pijnlijke ingreep in het uh, budget van de dienst, uh, van de veiligheidsdienst. En we zijn nu bezig uh, om voor de komende jaren, wel, op dit moment wordt nog niet bezuinigd, maar voor, voor 2014 en 2015 uh, een eerste bezuiniging te doen, uh, waar, die ook al niet gemakkelijk is, maar uh, die ik wel redelijk in beeld heb. Uh, maar inderdaad, per 2018 zou dat bedrag nog verder omhoog moeten. zou uiteindelijk een derde van het budget moeten worden ingeleverd. Op weg naar 2018, wordt Nederland onveiliger? Uh, nou kijk, die veiligheidsdienst die draagt bij aan de veiligheid van Nederland. Dus als je er minder, minder in stopt, dan komt er minder informatie uit. En die informatie is natuurlijk cruciaal. Dat heb ik ook de laatste half jaar gezien, hè, sinds ik verantwoordelijk ben voor die dienst. Hoeveel dingen er worden afgevangen en hoe belangrijk het is dat dat soort werk gebeurt. Dus, dus de antwoord is ja, Nederland wordt onveiliger op weg naar verdere bezuinigingen van de AIVD. Het is nooit een zwart-wit verhaal. Het is niet zo dat we nu 100% veilig zijn met de huidige uitgaven. Het is ook niet zo dat als die bezuiniging eroverheen gaat... dat we dan totaal onveilig zijn. Als we dat op een verstandige manier uh, invullen, kunnen vullen... Dat, dat wordt een hele klus... dan, dan kunnen we de effecten daarvan uh, beperken... Um, maar natuurlijk, we moeten dus keuze maken. Ze dus moeten bijvoorbeeld zeggen, bepaalde landen... waar we voorheen uh, het oog op hielden... daar zullen we wat minder gaan doen. Dat is landen? Nou, de, de landen noem ik dan liever niet. Uh, want die hoeven dat ook niet te weten. Um, <laughs> maar wat ik voor wel kan noemen, is, is stromingen. Hè. We hebben tot dusver lag natuurlijk traditioneel... ook veel nadruk op linksextremisme, rechtsextremisme. Uh, we hebben nu natuurlijk de laatste tijd... de nadruk op jihadistische terrorisme. Dat zullen we ook zeker blijven doen. Dat is een hele acute en concrete bedreiging. En we zullen dus minder kunnen gaan doen aan die eerste twee stromingen die ik noemde. Um, en dat is dan een keuze die je moet maken. En je weet natuurlijk nooit 100 zeker... of er niet toch weer ergens een nieuwe Rote armee fractieon uh, bezig is te ontstaan. Nou, ja, want je kunt je dan afvragen inderdaad... of Nederland wellicht op termijn een vrijhaven kan worden... voor deze links- of rechtsextremistische groeperingen. Nou ja, dat natuurlijk niet, want je, je hebt een, een hele goede professionele veiligheidsdienst en die ook internationaal heel hoog aangeschreven. Maar die gaat ze niet meer in de gaten houden, als ik, als ik u beluister. Nou ja, die moet dus keuze maken over wat, wat kun je wel in de gaten houden en waar moet je minder aandacht aan besteden. Um, en uh, ja, dat is onontkoombaar bij dit soort, uh, bij dit soort bezuinigingen, grote bezuinigingen. Ja, ziet u nog mogelijkheden om de bezuinigingen terug te draaien? Nou, kijk, er zijn veel collega's die natuurlijk worstelen met andere even zo pijnlijke bezuinigingen. Want veiligheid wordt natuurlijk ook gediend door defensie. Maar er zijn ook andere doelstellingen dan veiligheid. Bijvoorbeeld gezondheid. En de gezondheidszorg wordt, fix, wordt zeer fors bezuinigd. Dus eh, als de stand van, van de, de, het budget blijft zoals die nu is... ...ja, dan, dan, dan vrees ik dat dit um, um, is wat we zullen moeten doen. En dat doet me pijn in het hart. Want, want ik zie nu die, die veiligheidsdienst van binnen. En het is echt heel belangrijk wat er gebeurt. Die... I iedereen heeft natuurlijk ook, zeker deze week, Boston, Leiden, vers in het geheugen. Volgende week hebben we de troonswisseling. Wat doet de AIVD om deze dag zonder problemen te laten verlopen? En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan die, aan die eenlingen die wellicht nu iets zitten te beramen. Ja, nou, zonder in details te gaan hebben we natuurlijk ook voor, voor, voor de dag uh, volgende week... Um, daar, daar gewoon een groep op geformeerd binnen de dienst... om samen natuurlijk met de politie uh, uh, de, in de gaten te houden uh, of, er, of er dreigingen zijn... En uh, uh, dat, dat is dan zoiets zo wat zich eenmalig voordoet. Uh, maar het kan ook andere aanleidingen hebben... zoals uh, wat net al over die uitreizigers naar, naar Syrië... wat een nieuwe ontwikkeling is. Dus je moet voortdurend vanuit de veiligheidsdienst... Uh, kijken waar potentiële bedreigingen zitten. En daar je, je acties op aanpassen. Minister Plasterk, hartelijk dank. En die eendingen, die zogenoemde lone wolves... voorbeelden daarvan, die kennen we. De vaccinelichthouder bijvoorbeeld en de damscherwer. Uh, die sprak eerder met die damschreeuwer. Tijdens mijn schreeuwen is er helemaal niks, niks ernstigs gebeurd, helemaal niets. Ik word gearresteerd, op dat moment trekt iemand een hek om, of een uh, meisje begint te gillen. Dat was ongeveer tegelijkertijd, met hetzelfde, op hetzelfde moment ongeveer, waardoor de paniek uitbrak. Maar nee, dat is toch na en door jouw schreeuw gekomen? Wie zag dat? Kan je dat bewijzen? De Damschirwer. Hij werd veroordeeld voor 16 maanden cel... en mocht zich vijf jaar niet vertonen bij de dode herdenking op de Dam. De vaccinelichthouder vaccinelichthouder-gooier, die een vaccinelichthouder... naar de gouden koets gooide, heeft na zijn daad 22 maanden vastgezeten. En vandaag sprak met hem toen hij vrijkwam. In principe heb ik uh, uh, niks tegen haar persoonlijk, uh, uh, want uh, ik neem aan, uh, ik, ik ken haar persoonlijk niet, dus uh, waarom zou ik, uh, ja, het is wel heel moeilijk om iets tegen iemand te hebben. Uh, uh, het gaat mij gewoon om het, om, het, om het principe. Maar ben je nu iemand zeg maar, die heel doelbewust bezig is of ben je iemand die in de war is of was? Nee, ik ben heel doelbewust bezig, maar het komt de politie en justitie niet uit, dus die proberen mij uh, psychiatrisch uh, te disqualificeren. Inmiddels zit de gooier, weer vast... en komt hij pas vrij na de troonswisseling. We hebben gebeld met zijn advocaat... maar die mag niet inhoudelijk over de zaak praten met de pers. Praten mag wel Jelle van Buren. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt onderzoek gedaan naar de aanpak van deze zogenoemde lone wolves... of solistische dreigers, zoals de politie ze noemt. We weten dat de AIVD samen met de politie... een honderdtal types als de damschrewer... en de uh, gooier in kaart heeft gebracht. Maar hoe pakt de politie dit soort types aan? Nou, dat gebeurt op verschillende manieren. Uh, de lijst van 100 waar u ook aan refereert, die worden op dit moment natuurlijk extra in de gaten gehouden. Op het moment dat men denkt dat er echt risico is dat zij uh, tijdens de troonwisseling van zin zijn iets te gaan doen, dan worden alle creatieve mogelijkheden ingezet om die mensen die dag of van straat te krijgen of in ieder geval te verhinderen dat ze naar Amsterdam komen. Wat bedoelt u met creatief? Nou, dat kan zijn dat uh, de wijkagent s ochtends binnenkomt om heel belangstellend een praatje te maken. Alleen dat praatje, dat uh, blijkt vrij lang te duren. Het kan zijn dat er een gedwongen opname plaatsvindt. Het kan zijn dat een oude openstaande boede, boete alsnog uh, wordt geïnt. Uh, allerlei van dat soort creatieve zaken wordt ingezet. En ik neem aan dat die allemaal wat ju juridisch kloppen. Uh, ze kloppen soms, ze zitten soms op het randje, misschien zitten ze er soms een heel klein beetje overheen. Uh, dat wordt met typisch Hollands uh, pragmatisme aangepakt. Je kunt iemand gewoon als je wilt echt wel een dag van straat krijgen en de volgende dag met excuses en desnoods een bosje bloemen weer op straat zetten. Is dat wenselijk in een... Uh... Democratie, waar iedereen toch recht heeft? Nee, als het schuurt aan de wet kun je daar natuurlijk je kanttekeningen bij zetten. Tegelijkertijd staan de autoriteiten ook gewoon voor een concreet probleem. Het is een groep waarvan men vermoedt dat er risico kan zijn. Je weet het nooit helemaal zeker. Soms staan je geen andere wegen open om die mensen echt aan te pakken... omdat er niet echt een strafrechtelijke verdenking is. En dan gaat men uiteraard bij zo'n dag waar zoveel op het spel staat... gaat men zeer creatief met zijn mogelijkheden om. Het is van belang om bij het in kaart brengen van dit soort types... In ieder geval ook op lokaal niveau de informatie te krijgen. Um, maar hoe bereikt dat uh, het nationale systeem? Nou, er wordt als het ware een soort net om deze mensen heen uh, gespannen. Iedereen of elke instantie die informatie over hun kan krijgen... die wordt erbij ingeschakeld. Denk aan de wijkagent, de GGZ, het leger des Heils en wat die meer zij. Het idee is dat zij allemaal getraind zijn... om risicosignalen te kunnen ontdekken. Dat blijft natuurlijk iets ingewikkeld. En al die lokale signalen moeten dan op een goede en correcte manier... worden verwerkt in nationale systemen... waardoor uiteindelijk op nationaal beeld een goed idee is... van hoe het op dat moment met al die mensen gaat. U zegt, de mensen zijn daarin getraind bij de GGZ, bij het leger des Heils, kerkelijke instellingen. Maar zijn deze mensen wel uh, toegerust om echt een justitieel risico inschatting te kunnen maken? Nee, en daar zit natuurlijk ook de spanning. Uh, het is ook niet hun eerste taak of hun eerste verantwoordelijkheid... om zeg maar, met een politiebril op steeds naar hun cliënten te kijken. Uh, ze hebben uh, andere taken voor deze mensen. Het is ook moeilijk die signalen uh, altijd goed op te pikken... en goed te interpreteren. Uh, de vertrouwensrelatie, die zeer belangrijk is in dit soort zaken... kan er soms ook tussen komen. Dus dat systeem kent uiteraard zijn zwakke punten. Maar dit is wel een systeem waar de politie een beetje op uh, vertrouwt. Ja, en op de tekentafel ziet het er ook zeer robuust uit. Alleen door al die verschillende schakels die daar hun rol in moeten spelen... kan het natuurlijk op een gegeven moment ook makkelijk een keer misgaan. Want op welke manier kun je toch garanderen dat je vanaf dat lokale niveau die informatie krijgt die je nodig hebt om straks preventief te kunnen ingrijpen? Want daar gaat het natuurlijk om. Je wil zorgen dat iemand niet gaat doen wat hij in zijn hoofd heeft zitten. Dat klopt, maar garanties bestaan nauwelijks in veiligheidsland. Alleen door steeds maar weer dit soort dingen aan de orde te brengen, mensen erop trainen, je netwerken te activeren, mensen er steeds op te wijzen dat ze ook op dit soort signalen moeten proberen te letten, doet men natuurlijk zijn uiterste om toch te zorgen zo'n compleet mogelijk beeld te krijgen. En hoe? Hoe kun je dan? Want er zijn ongetwijfeld mensen die wat in gedachten hebben. Um, hoe kun je die op een of andere manier straks voor 30 april... toch, toch, toch in, in, de, in, in, de, in, in de kraag kunnen grijpen voordat ze zover komen? Nou, vorig een gedeelte met de creatieve maatregelen die ik al eerder omschreef. En op de dag zelf zijn er natuurlijk ook ontzettend veel agenten paraat... Uh, die niet alleen uh, sowieso in het algemeen zorgen voor de openbare orde en veiligheid... maar natuurlijk ook nadrukkelijk de opdracht hebben om heel goed om zich heen te kijken... om te kijken of ze misschien zo'n potentiële eenling kunnen spotten op tijd. Want we zien veel agenten straks op straat in Amsterdam en op andere plekken waar wordt gevierd... maar het gaat natuurlijk ook om de agenten die we niet zien. Hoe gaan die te werk? Uh, die uh, zien er inderdaad niet uit als agenten... en die zullen ontzettend goed de hele tijd om zich heen kijken... en speuren naar wat dan uh, uh, mogelijke risicosignalen zijn... afwijkende gedragingen en dat soort zaken. En dan als ze denken dat er iets is... dan zullen ze wel iemand in ieder geval even aanspreken. Jelle van Buren, ik dank u hartelijk voor deze toelichting... op de speurtocht naar de zogenaamde Lone Wolves. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag opnieuw, bijna Zwaamedaan, we weg. Goedemiddag, nou, de avondspits die verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Maar er zijn wel twee files die eruit springen. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw vennep 8 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En de meeste verdraging is er nu op de A15 richting Europoort. Na een ongeluk bij de Potbek Tunnel. Fieden vanaf knooppunt Vaanplein 11 kilometer. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. Van half 5 tot half 7. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim over We say everything's gonna be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 Gegalm uit Nieuw-Zeeland helemaal. Babysitter Circus, everything is going to be alright. We gaan naar Leiden, daar is Josephine Trehi... met scholieren die vandaag weer naar school moesten. Maar heb je daar ook wat spijbelaars ontdekt, Josephine? Nou, ik zit hier met drie hele brave scholieren, hoor. Goedzaam. Naomi, Siem en Mitchell. Mitchell was hier gisteren ook. Ja, Mitchell weer. Gaan we gaan vanochtend? Uh, de sfeer was gespannen. Uh, nog steeds een hele hoop agenten, natuurlijk. Het uh, was een beetje pijlen bij iedereen, hoe iedereen erover dacht. Maar het was nog wel gespannen. Wat merkte u dan? Um, ja, sommige mensen waren nogal stil en het was uh, wat minder druk dan normaal op het, uh, op schoolplein. Hebben ja. mensen thuis gebleven? Ik denk wel, Ik denk het wel ja. ja. Hey, en wat merkte je onder je medeleerlingen? Um, toch dat iedereen best wel voorzichtig was uh, met uitspraken en uh, ja, met internetten. Weer. Dus iedereen was een beetje op zijn tellen aan het letten. Hey, en bij jullie? Ja, bij ons ook natuurlijk. Ja. Uh, maar er waren niet heel veel maatregelen genomen op school... Uh, er stond politie bij de uitgang en er was maar één ja, ingang bij de school. Dus ja, dat was wel opmerkelijk natuurlijk. Ik had ja. ook gehoord dat leerlingen binnen moesten blijven. Ja, klopt. In de pauzes werden de hekken dichtgedaan. En uh, uh, er stond, uh, stond bij twee hekken stond er een conciërge... en bij de andere hek stonden twee politieagenten. Omdat ze iedereen in de gaten wilden houden ofzo? Ja, of omdat ze gewoon heel voorzichtig zijn... en wij ons niet, uh, geen enkel risico willen laten lopen... En ons dus niet naar buiten willen laten gaan. En hoe voelden jullie je? Ja, wel gespannen. Je weet maar nooit wat er gebeurt natuurlijk. En uh, ja, we hoorden ook dat die uh, persoon nog niet is opgepakt. En dat zorgt wel voor extra spanning. Jij, Mitchell? Um, ik was meer een beetje van... Het zit wel in mijn achterhoofd. Maar ik denk niet dat hij uh, zo snel uh, bij ons langs zou komen. Dus je was gewoon prima naar school? Ik was prima naar school. Nou, ik nou, was wel op een andere locatie. Dus uh, op een kleinere locatie. Dus ik denk dat dat... Uh, meegespeeld heeft. Want ze hebben inderdaad nog steeds niemand opgepakt, hè? Wat uh, word je daar ongerust van? Nou, het is wel... Het is wel spannend natuurlijk dat je weet dat er iemand is die zoiets heeft geplaatst. En dat diegene nog niet is gevonden, maar dat wij wel gewoon naar school moeten. Ja, vind je terecht dat vandaag de scholen weer open zijn gaan? Nou... Ja, op zich misschien weten de gemeente en de politie meer en dan lopen we echt geen enkel risico, maar... Voor hetzelfde geld is het niet zo. En dan uh, kan er wel van alles gebeuren. Wat vind jij? Ja, vind ik ook. Maar ik snap niet waarom de scholen dan maandag dicht zijn gebleven. Want ja, het was eigenlijk dezelfde situatie. Natuurlijk weten wij niet alles. Maar ja, ik vind het gewoon erg raar. <laughs> Denk je dat die bedreiging echt is? Um, ja, het zou goed kunnen, zoals Mitchell al uh, vertelde. Het, zou, uh, ja, het is op een website geplaatst waarbij uh, het spoor moeilijk te traceren is. En op Twitter is dat natuurlijk wat makkelijker. Maar ja, ik weet het niet. Je hoort vaker dit soort uh, berichten. Dus. Ja, Mitchell, inderdaad, want dat zei jij. Hè? Gisteren hebben we het al gehad over dat Fortune. Als je daar iets opzet, kan je dus anoniem blijven. En dat zegt wel iets, vind jij? Ja, dat zegt wel iets. Ik denk dat hij daar goed over na heeft gedacht. Uh, want anders had hij het wel op Twitter gezet. Ja, hij is nog niet gepakt, dus hij heeft het goed gedaan. Hij heeft het tot nu toe goed gedaan, ja. Dus ja hij... Of zij, hè, natuurlijk. Ja, of zij inderdaad. Nou, um, ik ga, Tim, ik ga zo even naar de burgemeester. Misschien okay. heeft hij meer informatie over het onderzoek er is, en dat soort dingen. Er is vast wat laatste informatie. Dan horen we dat later deze uitzending vanuit Leidig. Josefien, dankjewel. Het NLS Radio 1 Journal. Robin van Persie is voor het eerst in zijn carrière landskampioen... met een zuivere hat-trick. Drie doelpunten op rij tegen Aston Villa... zorgde hij er persoonlijk voor dat Manchester United de landstitel veroverde. Het tweede doelpunt noemde zijn trainer Alec Ferguson... het doelpunt van de eeuw. Het hoogtepunt in deze wedstrijd. De paas van Rooney. En wonderschoon afgerond door Robin van Persie... die heel veel moeite had met het maken van goals de laatste weken... Maar niemand die het daar nog over heeft na deze treffer. Feest in Manchester, maar ook feest in Rotterdam Noord bij Excelsior. Want daar begon Van Persie op zijn vijfde met voetballen. Aad Putters, goedemiddag. Goedemiddag. Van Persie is aller, aller, allereerste trainer bij een club. Uh, en moet u eerst even over dat doelpunt hebben. Was het inderdaad het doelpunt van de eeuw, wat hij, hij deed? Ja, ik vind het ook. Ik heb nog nooit zo'n zo mooi doelpunt uh, gezien. Beschrijf Kijk, hem eens. Het is een, een, een fantastische mooie voorzet natuurlijk. Maar ja, om een bal... Van die hoogte dan nog zo prachtig mooi uh, in te schieten. Ja, dat is, uh, ja, dat is echt, echt het doelpunt van de eeuw. inderdaad. U klinkt trots. Ik moet de trainer gewoon gelijk geven, uh, die Ferguson. Ja, u klinkt trots, meneer Putters. Ja, ik ben zeker trots. En uh, ik, ben, ik houd hem altijd wel in de gaten. Kijk, het contact uh, is er wel. Als hij ooit eens Rotterdam komt, dan komt hij altijd even langs bij Excelsior. Maar hij heeft het nou ook zo druk. En uh, ja, dan is hij natuurlijk niet meer zoveel. Dus uh, dat is wel jammer. <gacht> uh, gaat u eens even terug naar het moment, meneer Putters, dat u voor het eerst Robin voor Persie het opzag op zag komen. Ja, nou, Wat was, was, was, was hij toen? was vijf en half. En dat wist ik dus niet, maar ik kwam met zijn vader aan naar een training kijken. Want dat uh, was bij de F's. En dat was van 6 tot 8. En uh, toen vroeg de meneer, Mag ik hier even spreken? Zou u. Uh... Zou het zo mogelijk kunnen zijn dat Robin bij u komt voetballen? Of... Ik zeg ja, dat kan. Ik zeg maar hoe oud is hij? Nou, toen zei hij 5,5 en, en toen zei ik ja, dan moet u nog even zes maanden wachten. Want met je zesde mag je pas. En dat was instructie van de KNVB toen. Dan mocht je pas van je zesde voetballen. Tegenwoordig is dat vier jaar, maar toen was dat was zes jaar. U had er gewoon laten meedoen toen? Uh, ik heb hem uh, niet mee laten doen. Dus ik heb uh, hij, hij vroeg of hij op de training mocht blijven kijken. Dus hij bleef naar de training kijken. En toen uh, speelden wij een uh, partijtje en dan gingen de ballen wel eens laatste goal. En dan stond hij op 20 meter afstand. En dan schoot hij die ballen terug met zo'n precisie. Dat ik dacht, ja, dat is gewoon een supertalent. Dat kan niet anders. Ja. Dus, uh, U zegt dan meteen dat die jongen echt een talent was? Ja ja ja, ja, ja, ja. En uh, ook de, de bezetenheid waarmee hij zo'n bal trapte, dat was zoiets moois gewoon. En zo geplaatst, je kreeg hem zo in je voeten. Nou ja, dat, dat kan een kind van, uh, van vijf half eigenlijk niet eens. Ja. Dus uh, ja, dat, dat was zo uh, een precisie. Dat ik dacht, ja... Ik uh, zeg, kom volgende week, we toch wel trainen. Dus ja, dat heb ik maar ziek ondernomen. En dat dus hebben we hem maar uh, mee laten hobbelen. En ja, en dan en daarna twee weken speelde hij al in het hoogste team. Want we hadden vijf van die elftalletjes. Nou, die twee keer lieten we hem in dat, dat laagste elftalletje meedoen. Maar ja, dat was niks. Want dan liep hij al die kinderen de schoot die ballen met het linkerbeentje zo binnen. Dat, uh, dat we dachten, ja, hij moet gelijk al hoger. Dus we pakten hem gelijk voor F1, zeg maar. Ja, nou ja, en nadien is hij al alle 11 uh, altijd uh, hoger. heeft hier gespeeld. En hij ging altijd een jaar hoger. Dus als ze uh, kinderen van 11 uh, jaar waren, dan, uh, dan, dan speelde hij daar bij toen hij negen was. Hij was al zijn talent en dan, ver was ver nog, ja. dan was hij nog de beste van allemaal. Excelsior, Feyenoord, Arsenal, Manchester United. Daar heeft hij natuurlijk zijn talenten uh, buitengewoon goed laten zien. Maar het wilde maar niet helemaal lukken in dat Nederlands elftal. Hè? Nee, nee, waar waar nee, ligt dat dan dan aan volgens ik u? Ik wil even uitleggen hoe dat eigenlijk komt. Kijk, het Nederlandse al zijn de buitenspelers, die zijn uh, <coughs> erg individualistisch. En vooral uh, Robben. Kijk, als Robben een bal heeft, dan raakt hij, dan raakt hij minimaal 7 of 8 keer aan. <coughs> voordat hij hem ooit eens over zal spelen, als hij hem over speelt. Kijk, en Robben is, die, uh, die is een combinatiespeler. En die wil veel aan de bal zijn. En dan wil hij ook graag de 1-2 combinatie spelen. Want dat kon hij al toen hij uh, tien jaar speelde, die de 1-2's. En daardoor was hij altijd gevaarlijk in de clubs. En Nederland zelf, daar krijgt hij te weinig uh, behoorlijke ballen, vind ik. Oké, okay, nou laat dat de boodschap zijn van meneer Putters van Excelsior aan uh, meneer Van Gaal. Wellicht heeft hij meegeluisterd. U ja, bent nog steeds ja. bij Excelsior. U bent wel. inmiddels 75 jaar oud. U bent materiaalman. Maar uh, u gaat vast en zeker extra vegen uh, daar op de Zuidtribune. Want die is omgedoopt op Wouderstein tot de Robin van Persie Tribune. Dat was de aanleiding voor ons gesprek, de Hedgehog ja, gisteravond. Ik, ik... ik heb het heel graag gedaan. Ik dank u hartelijk.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 Ervaar zelf de voordelen van Beefrank en download nu de app Mijn Pensioen. Dit is Radio 1. 1 over half 6 internationaal. Nationaal Toegan Negens. De Franse Tweede Kamer heeft definitief ingestemd met het mogelijk maken van het homohuwelijk. Daarmee komt een einde aan de maandenlange discussie in Frankrijk. De Franse Tweede Kamer en de Senaat waren eerder al akkoord met het homohuwelijk en adoptie door homoparen. Maar vandaag moest nog worden gestemd over talloze amendementen op het wetsvoorstel. Zometeen Ron Linker met de details hierover. De politie blijft ook morgen en mogelijk nog langer posten bij de middelbare scholen en mbo-opleidingen in Leiden. Dat heeft burgemeester Lenferink bekendgemaakt. Volgens de burgemeester blijft de dreigingssituatie in Leiden onverantwoord, onveranderd. Een jongen die vastzat vanwege de dreiging van een schietpartij op een school in Leiden is vandaag vrijgelaten. Minister Plasterk erkent dat de bezuinigingen op de veiligheidsdienst AIVD raken aan de veiligheid. In het regeerakkoord is afgesproken dat de AIVD een derde van het budget kwijtraakt. Plasterk noemt dat pijnlijk en hij weet nog niet hoe de bezuinigingen precies moeten worden ingevuld. Maar hij erkent dat je minder waar voor minder geld krijgt... En dat bijvoorbeeld minder landen door de AIVD in de gaten kunnen worden gehouden. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, vindt dat de NAVO moet nadenken over de vraag... hoe het moet reageren op het mogelijke gebruik van chemische wapens in de burgeroorlog in Syrië. Militair bondgenootschap heeft meerdere keren gezegd geen plannen te hebben voor een interventie. Israël zei vandaag dat het Syrische leger chemische wapens heeft ingezet tegen de opstandelingen. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer, Gert Hiemsten, zeg maar. Ja, in vrijwel het hele land komen opklaringen voor, alleen in het oosten en zuidoosten is het nog bewolkt. Vannacht houden we opklaringen, in het zuidoosten houden we bewolking en plaatsen kan het mistig worden. Vooral aan zee is daar kans op. Het wordt niet koud, de temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden tot een graad of 9 in het zuiden. In de vroege ochtend morgen begint de bewolking naar het noorden op te schuiven en in de loop van de ochtend dan begint het vanuit het zuiden weer op te klaren. In Noord-Nederland blijft de bewolking lang hangen en daar kan ook wat lichte regen vallen. We zitten morgen wel in warme lucht en dat is aan de temperatuur goed te merken. Het wordt 17 tot plaatselijk 20 graden in het binnenland. En ook in het bewolkte noorden wordt het 13 graden op de warren tot 16 op het vasteland. De wind waait morgen uit het zuidwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5. En donderdag is het vergelijkbaar weer als morgen... Het wordt warm, 14 graden op de warren ter 22 graden in het binnenland. En opnieuw in het noorden veel bewolking en kans op wat lichte regen. Vrijdag en in het weekend wordt het duidelijk kouder, met overdag zo'n 12 graden. Bijna zwaan, zijn er opklaringen op de Nederlandse wegen? Ja, toch wel, maar je moet ze wel buiten de randstad zoeken. De avondspits verloopt eh, niet veel drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen knopen de Nieuwe Meer en Hoofddorp 9 kilometer. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Dan de A4 in Brabant, van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Bij Bergen-op-Zoom-Zuid 4, de linkerrijstrook is dicht. De A15 naar Europoort, daar gaat het langzamerhand weer wat rijden... na een ongeluk bij de Boblek-tunnel. Vanaf knooppunt Vaanplein nog wel 10 kilometer fieden. A16 van Breda naar Rotterdam, voorknopend Zonzeil Zonzeel 6. De rijstroken zijn ook daar weer vrij. En de A50 Arnhem richting Ost door werkzaamheden bij de Waalbrug... tussen Renkum en Knopend Ewijk 10 kilometer. Wijnand, dankjewel. We gaan zo direct naar Ron Die zit klaar in Parijs, want er is nieuws uit het Franse parlement. Wij van Sparta zijn best trots dat wij de elektrische fiets introduceerden in Nederland. Inmiddels zijn er veel verschillende modellen. Dus zie je misschien door de spaken het wiel niet meer.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 6 zes over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Parijs, want daar is nieuws. Het Franse parlement heeft ingestemd met het homohuwelijk. Binnen en buiten het parlement heeft u, zoals het weet... dat homohuwelijk de afgelopen week tot verhitte discussies geleid. Correspondent Ron Linker, je bent in het parlement. Hoe is daar gereageerd? Dat was toch ook wel ongebruikelijk, hoor. We zaten in een, een bijzaal, te kijken met alle, alle journalisten... naar een televisiescherm, medewerkers van de socialistische fractie... Uh, Mensen die kwamen bij het televisiescherm staan. En toen helemaal dat moment daar was dat de uitslag van die stemming werd aangekondigd, kwam een luid applaus op in de zaal. Mensen gingen elkaar feliciteren. Dat zijn toch wel ongebruikelijke toestanden hier in het parlement waar het doorgaans nog vrij en vertrouwen aan toe gaat. Maar niet over dit onderwerp. Tot op het laatst is er op het scherm van de snede gedebatteerd. Een paar dagen geleden werd er nog gezegd dat dit wetsvoorstel leidt tot kindermoord, om maar eens een extreem uh, voorbeeld van uh, een uitspraak van wat een tegenstander van het homohuwelijk heeft geroepen te noemen. Uh, maar aan dat debat, aan dat parlementaire debat, is vandaag een einde gekomen. Niet aan het maatschappelijke debat, want ongetwijfeld zullen er nog veel demonstraties volgen. Maar, want wat betekent dit nou concreet, Ron? Is het homohuwelijk in Frankrijk nu definitief een feit? Het homohuwelijk is nu definitief een feit. Uh, mensen kunnen vanaf nu in Frankrijk uh, beginnen hun huwelijk te organiseren... Zo ze dat zouden willen, dan zouden de eerste huwelijken in juni kunnen plaatsvinden. Maar er is nog een uh, addertje onder het gras voor de uh, voorstanders van het homo huwelijk. Dat is namelijk dat de constitutionele raad in Frankrijk deze wet moet gaan toetsen aan de grondwet. Dat gaat nog een paar weken in de slag nemen en tot die tijd blijven er dus spanningen op straat ontstaan. En het kan dus zo zijn dat die constitutionele raad oordeelt dat dit wetvoorstel in uh, strijd is met de Franse grondwet. En dan zal uh, ja, het wetsvoorstel terug moeten worden gestuurd naar de Kamers en naar uh, de politiek. Is er een grote kans dat die constitutionele raad dat doet? Uh, experts verwachten van niet. Maar niemand kan het helemaal uitsluiten. Hè. Je herinnert je misschien nog wel het wetsvoorstel van Hollande om 75% belasting te gaan heffen. Ook dat was door beide Kamers heen gelood en stuit uiteindelijk op bezwaren in die Constitutionele Raad. Dus men wacht nog geen spanning af, maar de, de wet is een feit... en dus kunnen mensen nu al beginnen met het organiseren van hun huwelijk. Vanuit Parijs, Corsebendron Linker, dankjewel. Vandaag over een week in Amsterdam... de inhuldiging van koning Willem-Alexander en koning Maxima. Het groot feest wordt het. Meer dan 800.000 mensen worden er verwacht. Hoe voorkom je... Dat, je, het, dat het op sommige plekken te druk wordt... en hoe voorkom je dat het feest wordt verstoord. De politie heeft daarvoor onder meer een speciale app ontwikkeld. Verslaggever Martijn van der Wiel die kreeg daarvoor een rondleiding... in het nieuwe commandocentrum van de Amsterdamse politie. Hier zitten dus de commandanten van alle disciplines van de politie... die op 30 april belangrijk zijn. Allemaal bureaus die dezelfde kant op staan. En iedereen die hier zit, ziet minstens tien schermen in zijn blikveld... welke kant je ook opkijkt, waarvan een aantal hele grote schermen die nu al aanstaan op de achterwand. En dan zien we beveiligingscamera's in de hele stad. Even kijken, het is nu vooral de Dam, hè? De Dam, met Centraal Station. Je kunt schakelen. We kunnen eigenlijk de hele stad uh, op deze manier in beeld brengen. Waarbij een van de zaken waar het om gaat die dag... de mensenmenigte is. Hoe zorg je ervoor dat niet iedereen naar dezelfde plek gaat... dat het veel te druk wordt op één plek? Anne-Marie Langeveld. Ja, nou, crowd management. Laat een crowd zich managen. Ja, zeker. en daar hebben we in de loop der jaren heel veel ervaring mee gehad. Ja. Hoe doet u dat? Mensen gaan toch daarna... Toe, waar ze zelf naartoe willen. Maar als er ergens staat aangegeven dat het heel druk is of er is een incident... en dat geven we op een goede manier aan via de matrixborden, via Twitter of via de app... dan laat het, uh, het publiek zich zeker reguleren. Wat uh, kun je met een app? Heel veel dingen. Kijken naar de looproutes, kijken naar het programma van 30 april. Ja. En wat een hele mooie uh, toevoeging is van de app is dat mensen zelf kunnen zien waar het druk is. Hoe dan? Ze kunnen de app downloaden, daar staan ze hun locatiegegevens toe. Dat adviseren wij ook. Ah, u ziet dan hoeveel smartphones op één plek zijn? Onder andere... Ja. En dan ziet u dus, daar zijn dus heel veel mensen. Want ook heel veel mensen hebben daar die app aan staan. Dat klopt. Dus u gaat mensen zeggen, ga maar niet richting de Dam. Daar is het hartstikke druk. Je kunt beter naar Amsterdam-Noord. Wij geven aan dat het druk is en de burger mag bepalen... of ze naar het museum plegen ja. of niet. Ik vertrouw het namelijk nooit. Hè, als de politie zegt, je kunt beter zo rijden... dan denk ik van, ja, dat is hun belang. Maar ik ben toch sneller als ik mijn eigen keuze maak. Nou, en gelukkig hebben we nu het belang van het publiek bovenaan te staan. Ja, ja. Maar ja, hoe weet ik dat het waar is? Probeer het op 30 april uit. U zit allemaal te kijken waar het te druk wordt... Er wordt ook gekeken naar, zijn er mensen die zich vreemd gedragen, mogelijk die iets van plan zijn. Kunt u dat dan ook zien hier? Ja, of er mensen zijn die zich anders gedragen en ongewenst gedrag vertonen. Ik zie op die bureaus ook joysticks en knoppen, daar kan je ook inzoomen en kijken van, dat is een vreemde vogel. Wij kunnen inzoomen en inderdaad op, op individueel niveau kijken naar... De mens. Stel dat er nou toch iets gebeurt, kunt u dan ook omstanders benaderen? Vraag om hulp bij de opsporing, bijvoorbeeld vraag om foto's te maken. Uh, dat, dat... Dat kunnen we vragen. Daar zullen we eerder Twitter voor inzetten dan, uh, dan de app. De app is meer voor uh, de communicatie vanuit de politie richting de burger. Ja, ja. Wij kunnen pushberichten versturen om ze op de hoogte te brengen van bijvoorbeeld een incident. Maar u weet dan wel, die en die, die was daar op dat moment. Want dat kunt u zien, want die app was actief op dat moment. De app was actief, maar de gegevens zijn geanonimiseerd. Dus ja, wij kunnen niet getuigen oproepen? Nee, nee, dat zullen wij niet kunnen doen. Zegt Annemarie Marie Langerveld, crowdmanager van de Amsterdamse politie, en de app heet 30 april. 30 in cijfers. En april heeft twee p's. Ik heb hem net gedownload, want volgende week zenden wij natuurlijk uit op Radio 1 hele dag vanuit Amsterdam. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1 journaal. Het Syrische regeringsleger gebruikt chemische wapens tegen de rebellen. Die beschuldiging is niet nieuw, maar nu komt hij uit een opmerkelijke hoek. De militaire inlichtingendienst van buurland Israël. Korsblind, Monique van der Hoogstraten. Monique, welke chemische wapens heeft het Syrische reg regeringsleger dan gebruikt volgens Israël? Heel specifiek heeft Israël dat niet gezegd. Of Israël, laat ik zeggen, het hoofdonderzoek van de inlichtingendienst van het leger. Die melden vandaag dat Assad chemische wapens heeft gebruikt. Volgens hem zou het waarschijnlijk gaan om Sarin. Hij sprak over mensen, enkele tientallen mensen die dood gevonden zouden zijn. Uh, mensen met schuim uh, op hun mond. Uh, volgens hem zou het ook een aantal keren vaker zijn gebeurd, niet bij enkele keer zijn gebleven. Maar daar had hij dan verder geen details over. Dat bleef vrij uh, vaag, uh, moet ik zeggen. Ja, hoe, hoe betrouwbaar is deze informatie dan? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te beoordelen. Uh, ik denk dat er wel wat, uh, wat vragen bij te stellen zijn. En ik sprak net ook even met een uh, voormalige veiligheidsadviseur uh, uh, hier in Israël. Um, die zei zelfs dat dit bericht zeer onbetrouwbaar uh, was. Hij denkt uh, dat er uh, natuurlijk wel uh, iets gebruikt is... maar dat je meer moet denken in het uh, trant van uh, traangas, uh, niet dodelijke uh, uh, chemische wapens... Hij zegt bijvoorbeeld, uh, hoe kan het dat er zo weinig slachtoffers zijn gevallen... terwijl het een dichtbevolkt gebied is waar dat gebeurd zou zijn. En, heel belangrijk ook, waarom hebben de media er niet over bericht? Over het algemeen weet de oppositie vrij goed uh, de media te bereiken. Daarvan is uh, ja, helemaal niets naar buiten gekomen. Nou goed, dat zijn best serieuze vragen. Hij zei ook, ik zie geen bewijzen van schuim... Um, ja, dat, het het, het, een, het ene woord tegen het andere woord... beide trouwens van de militaire inlichtingendienst. Ja, we krijgen bericht vanuit Brussel... dat de Amerikaanse minister van buitenlandse Zaken... Kerry ja. met jaar heeft gesproken. Die zegt vervolgens dat jaar ook niet kan bevestigen... Dat, uh, dat dit is gebeurd, maar neemt niet weg... dat die verhalen wel komen vanuit Israël. Waarom zegt Israël dit soort dingen? Ja, dat kan, dat kan een verschillende redenen hebben. Het, het hoeft natuurlijk geen opzet te zijn. Het kan best uh, het gevolg van, uh, laten we zeggen, tunnelvisie zijn. Iedereen is natuurlijk koortsachtig op zoek naar bewijzen... dat Assad uh, chemische wapens gebruikt. Israël is niet het eerste, eerste land uh, dat dat meldt. Uh, ja, Het kan zijn dat je daardoor feiten uh, op een bepaalde manier interpreteert... die niet per se de goede manier hoeft te zijn. Een andere reden, uh, ook best liggend ...en ja, dat er een soort uh, politiek doel achter zit. Kijk, Israël wil graag uh, dat Amerika uh, ingrijpt of in elk geval Israël steunt... ...als het gaat uh, om, om chemische wapens uh, in Syrië. En uh, daar zat ook wel veel kritiek in vandaag. Uh, Amerika doet niet genoeg. Uh, als dat kan zijn gang gaan. Dus daar kan ook best wel een politieke boodschap in zitten. Uh, overigens nog even van de andere kant natuurlijk ook. Hè, want uh, Amerika bevestigt dit nu niet... Maar uh, dat komt misschien ook omdat Amerika heeft gezegd, uh, Obama heel duidelijk heeft gezegd... als er chemische wapens worden gebruikt, is dat de rode lijn. dan gaan we ingrijpen. Dat is natuurlijk niet iets waar uh, Obama naar uitziet. Uh, dus die bewijzen zullen dan wel heel duidelijk moeten zijn. Monique van de Hoogstraat en vanuit Israël, Dankjewel. <lacht> Wij dan zwaar een kwart voor zes. Hoe staat het ervoor? Het is net even wat drukker dan normaal op dinsdag. De meeste files staan nog rond Utrecht en Rotterdam. Op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... is nu veel vertraging na een ongeluk bij Bergen-op-Zoom-Zuid. Vijf kilometer file, de linkerijstrook is dicht. En helemaal dicht is de N36 Almelo richting Dedemsvaart bij Westerhaar. Dat komt door een ongeluk. U wordt daar omgeleid via de af- en oprit. Straks weer twitteren. Eerst Carolina Lyer. Show me what I'm looking for. So show me. Carolina Liar, show me what I'm looking for. Het Overdiek op Twitter. En twitteraars raken er maar niet over uitgetwitterd. Het Koningslied, een aardige tweet... kwam bijvoorbeeld van Zeger Pijnenburg, 81 volgers... en zijn 330e tweet was deze. Parlementaire enquête... Koningslied hangt in de lucht, kan niet wachten op getuigenissen... van Daphne, Ali en Marco over de punten en komma's. Een ironische verwijzing natuurlijk naar de nationale opwinding... maar intrigerend is vooral de opmerking van Joop van den Ende in deze... van het Nationaal Comité Inhuldiging. Want hij zei gisteravond dat de meerderheid van Nederland... het Koningslied wel degelijk ziet zitten. Er is net een enquête geweest dat 40% van Nederlanders... vindt het niet goed en 60% van Nederlanders vindt het wel goed... Een enquête dus. We gaan naar Den Haag, maar Geert Boer, jij was gisteren bij dit gesprek met Joop van der Ende. Weet jij op welke enquête hij doelt? Nou, eigenlijk uh, niet. Uh, en uh, na afloop van het gesprek liepen we nog een woordvoerder... van de Rvd, de Rijksvoorlichtingdienst, tegen het lijf. En we vroegen hem, ja, wat is dat voor enquête waar Van der Ende het over heeft? Uh, heeft het comité inhuldiging heel snel zelf een enquête uitgezet of zo? Nou, dat was niet het geval. Het comité heeft uh, niks gedaan, zei ze bij de Rvd. Ja, misschien komt het van nu.nl of zo. Tenminste, dat vermoeden ze daar. Of zo. Nou, dankjewel, Margriet. We hebben natuurlijk uh, gebeld met Joop van de Ende om het hem zelf te vragen. Maar hij kan ons niet te woord staan omdat hij in Engeland zit... Dus zijn we zelf gaan zoeken. En de enige plek waar we zo'n 60% voorstanders vinden. is op de website van Stand.nl. Dus gaan we naar Jurgen van den Berg. Goedemiddag. Hey Tim, hallo. Presentator van het programma. Vertel eens even, baseert Jo van den de ja. Ende zijn verhaal op jullie stelling van gisteren? Jullie hadden dat ook kunnen weten als je gewoon een nieuwe gratis uh, app had gedownload van Stand.nl. Dan had je gewoon kunnen zien wat de stelling was gisteren. Namelijk, er moet een nieuw koningslied komen. 1.800 mensen hebben hun stem uitgebracht, 42% eens, 58% oneens. Dus die vinden dat het Koningslied niet moest veranderen. Eh, en ik denk dat hij daar die 60% vandaan haalt. Eh, is, dat, is dat werkelijk zo? Kan, kan dan het lid van het Nationaal Comité zich baseren op die enquête? Want dat is het nou eigenlijk ja. niet... Nee, kijk, weet je wat het is? Het zijn natuurlijk, want ik denk dat hij het vertaald heeft naar Nederland en dat, dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker met onze uitslagen. Kijk, het zijn natuurlijk de luisteraars van het programma die gestemd hebben. Dus die 1800 zijn dat. En en daar komt dan de, deze, uh, deze percentages komen hieruit. Um, ja, ik denk dat je dat niet één op één uh, op Nederland kan, uh, kan, kan uh, verplaatsen. Maar het is een soort ja, peiling, zou je kunnen zeggen. Dus het geeft een, een lichte richting aan, zou ik willen zeggen. Dus jullie peiling, jullie stelling is misschien wel verantwoordelijk... voor het terugkeren van het lied. Wat was ingetrokken? En terecht, Tim! <lacht> Luister naar dat programma <lacht> Jurgen van den Berg met lunch elke dag. Dankjewel. We kijken natuurlijk ook verder naar uh, andere enquêtes. Die van één Vandaag, bijvoorbeeld, die springt eruit. 82% vindt het geen goed lied. Kortom, even terug naar Den Haag, maar geen Boer dan toch maar een parlementaire enquête? Nou, dat uh, denk ik niet. Er wordt hier niet echt veel over gepraat. Meer over dat Koningslied. Als je er naar vraagt, wordt er vooral heel diep gezucht. En die verzuchting zagen we ook op Twitter. Bijvoorbeeld van Apestaart Nilgun Jerli. Zij twittert zuchtend. Een enquête. Jongens, doe eens even normaal. So what? Het is maar een lied. Polderhectiek. Zo noemt zij de commotie. Enige geruststelling. Hashtag koningslied is niet langer trending topic op Twitter, zoals het heet. Inderdaad, een geruststelling. Tommy Wieringa schrijft het Boekenweekgeschenk van volgend jaar. Wieringa brak in 2005 door bij het grote publiek met Joe Speedboat. Verder schreef hij Cesarion: en dit zijn de namen. Deze hele grote die is voor Apple, maar die is er niet. Ja, ja, ja. Zo. Zo. Je begint als Boekenweek-auteur en je eindigt het als kantine-medewerker. En toen was er taart, Tommy Wieringa... Ja, en ik moest hem snijden. <laughs> maar uh, nee, dat is nog het, het, het makkelijkste van deze klus, de taart snijden. Nu begint het echt. Nee, zo'n ding schrijven, een boek schrijven, onder druk. Te weten dat 800.000 mensen, 800.000 mensen gaan dit geschenk zien. Dus ja, nee, dat is een... Uh... Ik hoop dat ik me kan afsluiten voor, de, voor deze wetenschap. Verslaggever Jeroen Wilaart die al taart met de schrijver van het komende boekenweekgesprek Tommy Wieringa. En het thema van de 79ste boekenweek is Reizen. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Ik ben Mariel Hageman. Goedemiddag. Dag. Het parool biedt de gevallen advocaat Bram Moscovits hoop. Terugkeren in de advocatuur, het kan nog, is de kop op de voorpagina. Misdaadverslaggevers Bart Middelburg en Paul Vught menen dat er nog een achterdeurtje is. En dat is ooit alles beproefd door het zwart schaap van de familie Robert Moscovits. Robert werd in 1989 uit de beroepsgroep gegooid nadat hij een puinhoop had gemaakt van zijn kantoor. En tot drie maanden gevangenisstraf was veroordeeld wegens fraude. Toch kon hij zes jaar later weer toetreden tot de beroepsgroep. De Amsterdamse Orde van Advocaten bevestigt dat die mogelijkheid bestaat. André van Duin heeft vannacht een alternatief koningslied opgenomen. Hij is de studio ingedoken, zoals dat heet... en eruit gekomen met een combinatie van twee geheide meezingers... waarvan één uit zijn eigen oeuvre. Radio Noord-Holland had van Duin vanochtend aan de telefoon... na een nacht hard doorwerken. We doen met een koningslied allemaal. En het, dat Twitter gaat aan bol van uh, Willempie zou veel beter zijn... voor de koningslied Willempie, Willempie, Willempie. Maar zo ontzettend En Ik ja, laat ik het allemaal doen. Dat is wel een goede lees. Ze zijn ernaar. Het werken weer op maximaal. Zij de zijde majesteit is uit de tijd. De weer is van weer. of jij hem al wil meezingen, Tim. Ik zit, helemaal, ik zit niet langer stil, kan ik melden. Het filmpje is nog maar een week online en nu al miljoenen keren bekeken. Het cosmetica-merk Dove heeft een gevoelige snaar geraakt bij vrouwen. En in het filmpje laten vrouwen zich portretteren door een forensisch tekenaar die hen niet ziet. Hij reageert op de dingen die vrouwen over hun uiterlijk vertellen. Vervolgens wordt er nog een portret gemaakt op basis van aanwijzingen van anderen. Het beeld dat de vrouwen van zichzelf schetsen... blijkt veel kritischer dan dat anderen van hen geven... Moraal van het verhaal: hou op met zo naar over jezelf oordelen. Je bent mooier dan je denkt. Bovendien beïnvloedt die houding je leven. Ik moet meer grondig zijn voor mijn natuurlijke behandeling. Het impacte de verhoudingen en vrienden die we maken, de job die we applauden, hoe we onze kinderen hanteren. Het impacte alles. Inmiddels is er ook kritiek op dit filmpje. Dav is onderdeel van Unilever, een concern dat met een huidbleekmiddel... bijvoorbeeld in India zou inspelen op de angst van vrouwen... daar voor een te donkere huid, schrijft NRC Handelsblad. Amsterdam-Zuidoost bestaat op 1 mei 2014 niet meer als officiële plaatsnaam. Bewoners van dat stadsdeel wonen vanaf dat moment gewoon in Amsterdam, valt te lezen op de website van het Parool. Burgemeester en wethouders hebben besloten de benaming Amsterdam-Zuidoost in te trekken op verzoek van het stadsdeel. Amsterdam-Zuidoost ligt wat los van de rest van de stad. In de jaren 70 is besloten er een afzonderlijke woonplaats van te maken... Op websites als Funda en Woningnet gaat de beslissing om Zuidoost, ook Amsterdam te noemen, praktische gevolgen krijgen, verwacht de wethouder Wonen. Hij denkt dat er veel meer zoekresultaten voor betaalbare woningen uitrollen. Tussen al het commerciële geweld op Times Square in New York... worden de komende maand ook inspirerende uitspraken geprojecteerd van Nelson Mandela. Volgens de BBC gaat het om een film gemaakt door een organisatie... die wordt gesteund door acteur Robert De Niro. De inspirerende teksten zijn bedoeld om alvast aandacht te vragen... voor de 95e verjaardag van Nelson Mandela in juli. Een kleinzoon van de Zuid-Afrikaanse, oud uh, de Zuid-Afrikaanse oud-president, die heeft meegewerkt aan het project. En volgens hem heeft Mandela persoonlijk zijn goedkeuring gegeven aan de teksten. De quotes moeten ons herinneren aan onze menselijkheid. Zo valt te lezen op de website van de BBC. Als er vooral niet te veel uh, te zien valt op uh, de Times Square. Maar overal beelden en lichtbeelden. Ja, het is heel akelig, heel commercieel. En als daar misschien toch een mooie boodschap voor de rest van ons leven in zit. Wie weet, we gaan het zien uh, in juli, want dan wordt hij 95. Ja, de bij. teksten zijn nu binnenkort al. Oké, okay, nou, ja. bij, bij leven en welzijn kunnen we daar in ieder geval alvast van genieten. Dankjewel, Marjane.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 Grappig, dit. Ben je er klaar voor? Hoe moeilijk kan het zijn? Daar heeft je spijt van. Ach, spijt. Wij gaan door. Het is, het is wat het is. En Oranje de Kleur. De mensen hebben mij vandaag gebeld. je uit met het lid. Want <laughs> ik heb de hele nacht niet van geslapen. Het zit in de voor. Radio 1. Oranje de Kleur. Het was me genoegen, hier allemaal. Het nieuws van alle kanten. De kleur van mijn hart.